3 uur. Het LOS Journal. Gert Kluk. De Amsterdamse AEX-index heeft 2012 afgesloten met een jaarwinst van bijna 10%. Daarmee blijft Amsterdam achter bij de Duitse beurs. De DAX-index in Frankfurt boekt een jaarwinst van bijna 30%. De beurs in Parijs won 15%. Op de aandelenmarkten waren er grote uitschieters. economie André Menema. Helemaal onderaan staat KPN. Die heeft een, een verlies gemaakt van, van zo'n rond de 60%. Dat heeft alles te maken met die tegenvallende uh, inkomsten op de telecommarkt en de smartphone en noem maar op. Uh, met investeringen, met investeerders. Hoop onrust rond dat bedrijf. 60% verloren. Aan de andere kant van het spectrum: uh, winst voor het Air France KLM, de luchtvaartmaatschappij. Kruipt uh, uit de crisis, om zo te zeggen, krijgt vleugels. En won zomaar eventjes, eh, pak een beetje zo'n 75 procent. En daartussenin zitten tal van bedrijven die soms tientallen procenten verloren... dan wel tientallen procenten hebben gewonnen. Royal Bank of Scotland schrapt in Nederland nog eens 500 banen. Dat is een van de gevolgen van de reorganisatie die in april werd aangekondigd. Toen Royal Bank of Scotland vijf jaar geleden een deel van ABN AMRO overnam... werkten nog 3500 mensen bij de Nederlandse tak. Dat is de afgelopen jaar al teruggebracht naar 1500 werknemers. En daar komen volgend jaar dus nog eens 500 ontslagen bij. In 2008 werd de Schotse bank vanwege financiële problemen door de Britse overheid genationaliseerd. De bank zegt dat een vertrek uit Nederland niet aan de orde is. De gemeente Amsterdam houdt donderdagavond een bijeenkomst voor mensen die getuige waren van de schietpartij zaterdag in de staatsliedenbuurt. Zo'n 900 adressen in en rond de van Bosselaarstraat krijgen vandaag een uitnodiging. Inzittenden van een gestolen Audi A4 openden zaterdag met automatische wapens het vuur op een Range Rover, waarbij de kogels in het rond vlogen. Twee mannen die in die auto zaten kwamen om het leven. Beiden waren bekenden van de politie. De daders, die spoorloos zijn, beschoten op de vlucht ook nog eens twee motoragenten. Zij bleven ongedeerd. In een recreatiegebied tussen Burgum en Dokkum is een wandelaar beschoten door een groep jagers. De man kreeg hagel in zijn gezicht. Voor zover bekend is hij niet ernstig geraakt. De jagers hebben waarschijnlijk niet gemerkt dat ze iemand hebben geraakt. Ze hebben zich niet bij de man gemeld en zijn doorgelopen. Het weer vanmiddag vrij veel bewolking, maar wel droog. Er staat een stevige zuidwestenwind. Aan zee hard tot stormachtig en landinwaarts vrij krachtig. Het is ongeveer 9 graden. Vanavond vanuit het westen regen. En ook tijdens de jaarwisseling is het regenachtig en waait het stevig. Nieuwjaarsdag wordt het smiddags droger. Breekt ook af en toe de zon door. En dan wordt het 7 graden. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Thijs van den Brink. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Bij ons te gast zijn het komende half uur Marion van Rooyen Vandaag is haar laatste dag als correspondent voor de NOS in Latijns-Amerika. En ook zie je Dennis de Jong, hij is Europarlementariër van de SP. Dankzij zijn inzet gaat het Europees parlement meer doen... voor mensen die vanwege hun geloof in de problemen komen. Maar we beginnen met uh, Marion van Rooyen. Marion, goedemiddag bij ons. He Hallo, hallo. Vandaag is jouw allerlaatste dag als correspondent voor de NOS in Latijns-Amerika. Wat is uh, op dit moment jouw gemoedstoestand eigenlijk? Ik ben hartstikke droevig, man. Echt waar. Ja. Het, is, het, is, ik, ja. het is als een liefde die eenzijdig is uitgemaakt. Ja. Want dat is jouw liefde voor de NOS of jouw liefde voor jouw vak? Um, het tweede, maar, daar, maar ook het eerste. Want de NOS is eigenlijk nog de enige omroep die serieus aan buitenland doet... Ik heb heel lang voor jullie gewerkt op de radio. Uh, in het buitenlandprogramma. Maar dat is ook allemaal weg natuurlijk. Ja. Waarom is het zo'n fantastisch mooie baan? Waarom is het jouw droombaan? <laughs> Moet je voorstellen. je voorstellen. Ik ben van, van nature uh, te nieuwsgierig. Dat is een, natuurlijk een trekje waar je in het gewone leven niet mee uh, rond kan komen. Maar in deze baan wel. En ik heb 36 landen waar ik continu die nieuwsgierigheid kan gebruiken. En, uh, en, en steeds maar overal met je neus bovenop staan. Ik heb zo vaak het idee gehad dat ik dit mag doen. Dat ik met mijn neus bovenop het nieuws kan staan. Dat ik kan beschrijven wat mensen meemaken. Dat ik zulke grote veranderingen, dat ik daarbij kan zijn. Dat, dat is het. Ja, dit is gewoon het, de, de droom. Ja, mijn droom. Mijn droom. En dat wordt niet minder in de loop van de jaren. Dat je denkt: van, moet ik weer naar. Uh, nou ja, noem eens wat. Ik weet niet precies wat bij jou dan voor de hand liggend is. Of wat voor de vierde keer langskomt. <laughs> naar Haiti bijvoorbeeld. Ja. ja. Voor een aardbeving nee. of zo. Nee, nee, nee. Het, het, het idioot is. Het wordt alleen maar meer. En het, het en tegenstrijdige is dat de NOS. Um, ons allemaal rouleert, daarom moet ik weg, hè? omdat er een roulatie is. Je mag niet langer dan vier jaar in een land of een gebied of een continent zitten. Ja. Want anders zou je uh, te veel niet meer fris zijn. En uh, waarschijnlijk dus lijden aan die ziekte die jij nu uh, noemt van weer een aardbeving. <lacht> het rare is, ik heb het uh, na dertien jaar... Latijns-Amerika nog steeds niet, nee. in tegendeel. Je hebt die ziekte gewoon niet. Het is niet. mijn liefde. Ja. Ja. Laten we even luisteren naar wat jij door de jaren heen... heel kort hoor, dus ook onvolkomen en zo... maar toch even een indruk van wat jij hebt gedaan de afgelopen jaren. Het is nog geen twee weken geleden dat in ditzelfde Veracruz... 35 halfnaakte, toegetakelde lichamen op klaarlichte dag uit busjes werden gegooid. Het is maar, seks, is maar nog lekkerder met een condoom. Wanneer hij even later in een boevenwagen wordt geladen op weg naar de gevangenis... wordt hij bijna gelinched door de woedende menigte. Een strak gebijteld lijf met het werkelijk waar een paar... Prachtige billen die ze een potje heen en weer weten te slingeren. Achter deze bewapende jongens met hun stokken. Ja, die heeft eigenlijk een pistool. Oh, moet ik even weglopen? Ja, was dit een beetje typerend voor wat jij deed? <laughs> ik denk het wel, ja. Ja. ja. We hebben jou gevraagd uh, naar de reportage waar jij zelf bijzondere herinneringen aan hebt. En toen kwam je met een verhaal uit uh, 2003, een begrafenis van zeven jonge mensen. Wat was daar aan de hand? Um, ja, uh, weer een van die zoveel invallen van, uh, in, in, in de sloppenwijk. Uh, die, alle sloppenwijken van Rio worden beheerst door drugsbendes. En uh, die drugsbendes hebben ook onderling ruzie. En dit was een inval de nacht daarvoor... van de ene, van de ene drugsbende in de wijk van de, van de andere... En gewone jongens eh, werden ontvoerd en gemarteld. En alles met medeweten van de politie. Want de politie had zijn uniformen geleend aan de ene drugspende... om de andere drugspende te kunnen martelen. Ja, en ik was bij die begrafenis. Ja. Dat maakt indruk. Zullen we even luisteren naar een fragment eruit? Ja. Ze wil dat de kist open gaat. Maak open, zegt ze. Er worden schroeven vanaf gehaald. Nu gaat de kist open. Oh, het is echt gruwelijk. Het gruwelijk. lijkt het vol vliegen. Er is een stuk been af. Er is een arm af. Het is echt gruwelijk. Zoals deze man gemarteld is. Er wordt de kist langzaam het graf ingetakeld. Er worden wat bloemblaadjes overheen gegooid. Hier is geen geld voor een steen. Dit zijn de doden van de sloppenwijken van Rio. Marjon, even voor ons begrip, waarom moest die kist weer open? Uh, de familie wilde, de familie wilde de, uh, hun mensen zien. Want... De, die, die, ze kwamen gelijk uit het, uit, het, uh, uit het lijkenhuis. En ja, ik kan me wel voorstellen dat je gewoon nog afscheid wil nemen. Alleen, ze hadden blijkbaar niet door hoe vreselijk toegetakeld die mensen waren. Nee, het is ook een schokkend fragment als je het zo hoort. Ik kan me voorstellen dat, ja. dat het voor jou ook was op dat moment. Ik vrees dat je dat ook wel hoort, ja. Ja. ja. ja. Maar dat is het mooie wel van radio, hè. Je, kun, je, je kan er zo bij zijn... Zonder, want dit, dit zou je nooit op televisie kunnen laten zien. Omdat het te gruwelijk is? Dat kan gewoon is. niet. Ja. En, en, en je kan het op deze manier, met, met deze emotie... kan je dat ook niet, niet echt met de pen beschrijven. En dat, dat vind ik het prachtige van radio. Dat je, dat je mensen zo ontzettend aan de hand mee kan nemen. Dat ga ik ook zo ontzettend missen, dit. Oh ja. ja, want dit is een typisch radioverhaal. Het kan op televisie niet, kan in de krant niet. Het kan eigenlijk alleen op een mooie manier op een goede manier Het kan alleen op de radio, op radio. Oh ja. Ja, ja, ja. ja. Heb jij zelf wel eens te maken gehad met situaties waarvan je achteraf zegt... dat had ook heel anders af kunnen lopen met mij? Ja, ja, regelmatig. Maar ja, het gek is... men vraagt altijd naar de gevaren die ik loop. Het punt is, ik, ik woon in het meest gewelddadige continent van de hele wereld... Waar alle gewone mensen continu met ge geweld te maken hebben. En ik voel me onderdeel van dit continent. Dus ik vraag me nooit af, Zou, ja, kan het mij gebeuren? Ik, ik kijk altijd naar die mensen die het overkomt. En, daar, en daarbij ben ik een uh, enorm bevoorrecht persoon. Want als het mij niet aanstaat, kan ik altijd weg. Ja, ja veel mensen zouden en dat doen, niet... denk ik. Sorry, je hoorde me denk ja? ik niet. Veel mensen zouden dat doen, denk ik. Daar weggaan. Vanwege, ja, nou, vanwege die niet... gevaren. Ja, maar ik, ik, ik hou van dit continent. En je gaat niet weg bij, uh, bij waar je van houdt, toch? Nee, behalve als het je je leven kost. Ja, dan, dan, ik denk dan het de risico van het vak. Hoort erbij. Ja. Als het zo zou eindigen, dan moet het maar. Ja, anders moet je geen correspondent hier worden. Je weet dat het, dat het gevaar, een gevaarlijk continent is. Dan kan je toch niet er, buiten de vuurlinie blijven. Nee, maar je kan wel na tien jaar zeggen van nou, dat heb ik wel gezien. Nee. Heb jij geen heb last ik niet. van, op geen enkele manier. Nee. nee. nee je, bent, je bent dit jaar uh, thuis overvallen. Ben jij iemand die daar lang bij je rond blijft lopen? Nou, ik, ik, ik was wel verbaasd, want ik heb natuurlijk echt best veel gewelddadige situaties meegemaakt, maar altijd in mijn werk. En dit, dit raar, kijk, dat ik thuis uh, overvallen ben en gegijzeld... en vijf mannen met pistolen uh, die dreigen een vriendin van mij in brand te steken... en dood te schieten, ja, dat komt opeens heel dichtbij. hè? Omdat ik altijd dacht van, nou, thuis gebeurt het niet. En ik heb wel een hele week rondgelopen met uh, verschrikkelijk veel adrenaline in mijn lijf. Wat nergens voor nodig meer was, want ze waren al weg. En, en, en, en niemand was doodgeschoten. En ik heb gewoon een week lang uh, ja, met een adrenaline-overdosis uh, gelopen. Maar ja, t, dan is het ook wel weer over. Ja. Ja, en daarna want huid... ik laat me mijn huis niet afpakken, snap je? Nee, maar wel extra beveiligd of niet? <laughs> ik heb twee honden genomen. Want mijn vorige honden waren dus blijkbaar uh, vergiftigd door de bandieten... want die waren een week eerder overleden op een vreemde manier... En uh, ik heb weer, weer gedaan wat ik altijd fout doe. Ik heb veel te lieve honden genomen. Dat zijn schatjes. Die niemand kwaad doen, terwijl ze dat op sommige momenten wel ja. zouden moeten doen. Ja. Ja. ja. Uh, nou ja, het houdt bijna op. Eerst nog even, Brazilië is natuurlijk een heel gewelddadig land waar jij nu zit. Maar ook een land in opkomst, hè? Ja, het is ongelooflijk. Kijk, da Daarom hou ik ook zo van dit continent. D het hele continent trouwens is in opkomst. He, terwijl iedereen toch uh, in Europa uh, naar, voornamelijk naar zichzelf zat te kijken en een beetje naar de Arabische wereld. Is hier een, een, een continent ontsproten? De mensen zijn geëmancipeerd, de democratie is overal doorgezet. Terwijl het, terwijl, ja, het, het kwam van heel gewelddadige dictaturen, kwam het vandaan. En toen van een, van een meer dan Thatcher-achtige neoliberalisme. Waarbij de kloof tussen rijk en arm alleen maar groter werd. En nu overal. Ja, toch volkspresidenten. Je kan ervan vinden wat je wil. Hè. Je hebt aan de ene kant de extreme Chavez, Maar in Brazilië heb je nu uh, een, een vrouwelijke president. Dilma. Die ontzettend geliefd is. En die, die voor het eerst iets aan herverdeling gaat doen. En aan het doen is. En wat je ziet is... Een ontzettend optimisme hier. Een zelfvertrouwen, een vrolijkheid in dit continent. Het is bijna niet te beschrijven. Ja, en, de... en dat is zo prachtig om mee te maken. En dan kan men ook de Olympische Spelen en het WK voetbal er nog aan. Ook nog een keer, ja. Maar ik bedoel, er is dus qua werk voor jou genoeg te doen. Um, nou, wat Nederland betreft niet. Ik... ik de... Ik heb ni niks kunnen vinden waar ik nu voor kan werken in Nederland. Echt niet? je hebt vanaf, en je, vanaf morgen nee, geen enkele opdrachtgever meer? Nee, nee, niks meer. Ik heb alles geprobeerd, niks. Nederland echt... doet niet meer aan het buitenland. Nee, wat zegt dat over ons? Ja, navelstaren, Echt verschrikkelijk, navelstaren. Ik, ik zit dertig jaar in het vak als buitenlandcorrespondent. Ik, ik, ik weet nog... Nou, 30 jaar geleden, 20 jaar geleden, 10 jaar geleden, de verhalen werden uit mijn handen getrokken. En nu niemand is meer geïnteresseerd. De, de enige vraag is: goh, is er in Nederland erbij betrokken? Mm, is... Het, is, het is echt triest als je bedenkt dat, dit een, dat wij een handelsnatie zijn en toch van de handel moeten hebben en ook dus iets van onze kennis in het buitenland. Nederland wil er niks meer van weten. Het gaat uh, eindeloos over walvissen die aanspoelen. Ja. Ja, die was er inderdaad eentje, Johanna. Wat ga je doen morgen? Morgen. Nou ja, of overmorgen? Um, ik ga een boek schrijven over Rio. Oké, okay. dat is ook werk. Dat is ook werk, ja. Ja, nou ja, ik hoor het toch wel verdriet bij jou. Veel sterkte? Ja, want, ik uh... ben echt ontzettend verdrietig. Ja. Ja. Wanneer komt dat boek? Um, nou, in elk geval voor het WK, hè. En dat is in 2014, geloof ik, hè? Ja, dus daarom dus tijd. Je hebt nog even. Veel sterkte en dank. Ja. Bedankt. Hoi. Carolina met Show Me What I'm Looking For. Dennis de Jong, u bent Europarlementariër voor de SP. U bent een van de oprichters van een werkgroep in het Europees parlement... die zich volledig gaat bezighouden met godsdienstvrijheid wereldwijd. U heeft er hard aan getrokken om die werkgroep tot stand te brengen. Waarom is dat nodig, volgens u? Nou, het is nodig, omdat je ziet dat, uh, uh, zeker in het begin bij Catherine Ashton, uh, om, zeg maar... De, de minister van Buitenlandse Zaken van Europa, een ja, beetje. Dat zeg ik dan als de liever niet, maar het is wel degene die Europa in het buitenland uh, deels vertegenwoordigt. Uh, die had er eigenlijk niet zo heel veel zin in in het begin, en dat is natuurlijk toch wel erg jammer. Om het over dat onderwerp te hebben, of... Ja. Ja, ja, ja. Zij heeft zelf, uh, en dat zie je wel vaker, het idee... kijk, de SP is ook een seculiere partij. Ik uh, zit er uh, niet namens één godsdienst in het Europees parlement. En dan zijn er mensen die denken... dan moet je daar ook uh, niet te veel nadruk op leggen. En dat is denk ik een grote misvasting. Want als je naar het buitenland kijkt... Uh, ja, gaat het slecht met uh, religieuze en ook niet-religieuze minderheden. Dan gaat het überhaupt slecht met de mensenrechten-situatie. Dus zij zou veel meer de indruk moeten hebben. Nou, ik kijk er juist wel goed naar. Nou, u zegt het is een soort indicator van hoe goed het gaat met een land? Ja, eigenlijk wel, want een godsdienstvrijheid bestaat uit zo ontzettend veel onderdelen. Dus, hè, vrijheid van meningsuiting, vrijheid om bij elkaar te komen, om uh, eigen gebedshuizen op te richten. Het, er zitten een heleboel aspecten in, ook van andere mensenrechten. Dus het is een soort uh, ja, toets, inderdaad, ja. voor, voor de mensenrechten. En gaat het goed met de godsdienstvrijheid in de wereld? Nou, eigenlijk niet. Dat is ook een tweede reden waarom je er echt aandacht aan moet besteden. De, de spanningen nemen toe en ook zie je steeds meer landen dat regeringen ook onvoldoende bescherming bieden als die spanning uh, ontstaat. Hè. Dat, dat uh, zie je in Indonesië en Nigeria nu ook uh, gisteren weer. Ja, daar zijn een aantal christenen afgeslacht, moeten we denk ik zeggen. Dat ging ja. vrij hard. Ja, absoluut. Ja. En uh, iets van vijftien uh, mensen in hun eigen huis. Dan denk ik uh, ja, Dat is enorm geëscaleerd. Nigeria is een heel moeilijk land. Het is een heel groot land. En uh, de regering heeft ook moeite om dat land helemaal onder controle te houden. Uh, maar ze zijn er wel toe verplicht om die bescherming te bieden. En dat moet je blijven uitdragen. Want ze doen het niet. Ja, het blijkt. In de praktijk het is nu al een tijd gaande. In het parlement hebben we ook een aantal keer moties aangenomen erover in het verleden al, want die spanningen zijn niet van vandaag. Die zijn al, al een tijd aan de gang. Ja. En het lukt niet om het te bedwingen. Maar de vraag is ook of ze in Nigeria heel erg schrikken van een motie van het Europees parlement. Ja, dat wil ik ook gelijk bij zeggen. Het is natuurlijk het Europees parlement heeft juist op dit terrein niet echt heel veel bevoegdheden. Het enige wat we hebben zijn bij de begroting ook de overeenkomsten met derde landen. Er zit soms een een zak met geld bij. Dat dan daar... gaat het geld van Europa naar bijvoorbeeld Nigeria en dan kan je als parlement zeggen, ho, dat doen we even niet. Ja, of je kunt zeggen, we verbinden daar bepaalde voorwaarden aan. We willen dat er in ieder geval dan daar en daar aandacht aan besteed wordt en we willen dat er ook resultaten geboekt worden. Ja. En, en dat kunnen we doen. Voor de rest is het een kwestie van ja, dingen op de kaart zetten en, uh, en aandacht vragen voor. En dat is wat je als parlement wel kunt doen. En vandaar ook dat je ziet dat er een heleboel mensen en ook organisaties een beroep doen op het ja, Parlement. Maar dan bent u een beetje een tandeloze tijd. Nou ja, behalve dat geld, want dat is natuurlijk wel erg belangrijk. En gaat er veel geld naar landen waar het slecht gesteld is met de godsdienstvrijheid? Nou, je kunt denken aan Noord-Afrika. Daar, daar hebben we juist heel veel overeenkomsten mee waar dat geld bij zit. En, uh, uh, welke landen denkt Afrika, u dan? Welk... Nou, denk maar aan Egypte. Denk, hè? Ook, ook daar heb je natuurlijk uh, veel spanningen. Ik, ik heb... Niet al te lang geleden uh, vertegenwoordigers van zowel de moslimbroederschap als van de kopten uh, naar het parlement gehaald. Uh, en daar hebben we ook een, een hele nuttige discussie gehad. Maar dan zie je ook van ja, je moet daar wel aandacht aan besteden. Het gaat niet vanzelf goed. Want helpt dat? Het, het helpt zeker. Hè, ja, het bent u daarvan dat... overtuigd? Hoe, nou, hoeveel jij bent u ermee bezig? Uh, we zijn nu, ja, ik zit in 2009, ben ik in het parlement gekomen. En toen zijn we langzaam begonnen als netwerk. We zijn nu dan uh, werkgroep. En uh, ja, het heeft, het heeft in zoverre nut dat wij veel gesprekken hebben... met uh, de diplomaten, zeg maar, de vertegenwoordigers. Uh, uh, er komen nu ook richtlijnen voor ambassades en delegaties. Uh, ja, maar dat klinkt allemaal zo hoogbulelijk. Oh, okay. Nee, die richtlijnen zijn belangrijk, want daar staat precies in... wanneer moet je in actie komen? Als land... Als, uh, ja, als ja maar dan komt de ambassadeur de van Nigeria komt naar u toe. En die zegt: Ja, maar natuurlijk, meneer de Jong, dat gaan we doen. En vervolgens gebeurt er niks. Nou ja, hij, hij krijgt dus: hè, Nigeria krijgt bezoek van, laat maar zeggen, de, de 27 lidstatenvertegenwoordigers. en de Europese Unie. En dat maakt wel uit. In sommige landen. Uh, maar kunt u dan uh, uh, een voorbeeld noemen van u zegt. dat heeft geholpen dat wij daar. Aandacht voor gevraagd hebben of dat we iemand erheen gestuurd hebben? Nou, ik denk dat in land. Kijk, de situatie in Pakistan is erg. Daar hebben we ook al lang aandacht aan besteed. Shiïtische uh, sfeer... moslims vermoord dit weekend. Absoluut, ja, dat uh, past in het rijtje. En uh, je kan zien dat de sfeer met Pakistan is dus wel veranderd. Deze onderwerpen die worden aan de orde gesteld door de lidstaten, door de Europese Unie. En ook Pakistan heeft wel degelijk ook uh, met ons nog een, een band. Hè, dat, we, dat we ook daar proberen ontwikkeling te stimuleren. Leren. Nou, stel, we bemoeien ons met het onderwijs in Pakistan. Het is bekend dat daar in, in het onderwijs heel veel uh, teksten aan kinderen worden gegeven die niet bepaald vredelievend zijn. Daar kun je dus als Europese Unie, als lidstaten, uh, concreet van zeggen, dat moet je toch eens gaan veranderen. En dat gebeurt wel degelijk. Ja, dat zal ik je gelukt, een ja. Ja, zeker. Hè? Ik bedoel, je kunt niet, bij geen enkel mensenrecht heb je gelijk in een uur een, nee, een concreet resultaat. Dat zouden we wel graag willen, maar zo werkt het niet. Maar juist als we die richtlijnen krijgen met rode lijnen. Van nu moet je zeggen, net als met de doodstraf bijvoorbeeld. Als iemand wordt, uh, ter doodstraf wordt veroordeeld en het is een vrouw, een zwangere vrouw of het zijn kinderen. En dat gebeurt helaas ook in de wereld. Dan komt de Europese Unie in actie. Nou, zoiets moet je met godsdienstvrijheid ook hebben. Mm. En als dat eenmaal duidelijk is, dan kun je ervan uitgaan dat bij alle ambassades, alle delegaties, de kennis en is. En ook de instructie er ligt van we moeten in actie komen. Hmm. Egypte noemde u net al een keer een van de landen waar religieuze minderheden het slecht hebben. Dit voorjaar sprak onze verslaggever Richard Groeneboom in Egypte met Laila. Een paar dagen lang was ik mijn bewustzijn helemaal kwijt. Toen werd ik wakker op een totaal vreemde plek. Ik voelde iets op mijn hoofd en het bleek een boerkaart te zijn...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 Ja, dat was Laila. Zij is niet de enige. Egyptische mensenrechtenorganisaties melden dat jonge christelijke vrouwen veel vaker op deze manier gedwongen worden om uh, moslima te worden. En dan hebben we dus straks die werkgroep van het Europese parlement. Wat kan die doen? Ja, eh, wederom. He, je begint dan met uh, je goed laten informeren. Vandaar dat we ook uh, onder andere van de kop gehoord hebben. Zie je dat nou niet alleen als een religieus probleem? Uh, het grootste probleem in Egypte is dat de meeste mensen niet eens kunnen lezen en schrijven en daardoor ook heel vaak uh, door extremistische groepen eigenlijk gebruikt worden. Dus probeer dat te stimuleren. Hè. Probeer mensen onderwijs te geven in Egypte. Maar bijvoorbeeld ook, uh, je kunt ook proberen... en dat hebben wij ook gedaan, er zijn ook organisaties voor... laten er een dialoog zijn tussen uh, religieuze leiders uh, in Egypte. En De Koptische kerk heeft ook een, een constante dialoog... met uh, de, uh, de islamitische beweging in, in dat land... En dat kan helpen. Dat ja. kan helpen omdat in ieder geval de mensen zien... dat hè, het niet is dat het geloof... Uh, oproept tot dit soort wantzaltige toestanden. Ja. Het Waar, hoeft niet. Waarom bent u hier zo betrokken bij? U zit bij de SP. Dat is niet een niet-partij die op dit soort onderwerpen gespecialiseerd is. Waarom doet u dit? Nou, ik ben zelf sowieso, heb ik dit onderwerp al heel lang uh, met me mee gesleept, omdat ik uh, gepromoveerd ben in 2000 op godsdienstvrijheid. Dus uh, dat was sowieso het geval. En daarvoor, of daarna bij Buitenlandse Zaken ook een tijd lang uh, hetzelfde onderwerp gedaan. Maar het past ook wel bij de SP, want uh, als je naar onze, onze beginselen kijkt, hè, dan, dat is menselijk waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. En uh, als je t, uh, kijkt naar het Nieuwe Testament, dat is het respect met dat soort waarden. Dus er is absoluut geen tegenstelling tussen de SP en bijvoorbeeld het Christendom. We hebben ook hier Oosterhuis, die uh, de partij openlijk uh, steunt en ook lid is. Um, dit onderwerp is denk ik vanuit mijn expertise vooral iets waar ik mee doorgegaan ben. Ik had een netwerken, mensen verwachten dat ook van mij. Uh, maar ik vind het, uh, en dat blijkt ook in de praktijk uit de mails die ik krijg, uh, heel goed aansluiten bij een, een deel van onze achterpand. Ja. Wanneer bent u tevreden? Nou, ik ben tevreden als we inderdaad goede instructies hebben voor de ambassades. Als we blijkt dat we ieder jaar, net als in Amerika, heb je dat systeem ook, een lijst hebben met landen en ontwikkelingen waar we speciaal aandacht aan moeten gaan geven. En als dat gaat werken in de, in de praktijk. Ik zou helemaal blij zijn als we weer zo'n een keer een bericht konden hebben. Een jaar dat godsdienstvrijheid en daarmee ook de mensenrechten in het algemeen beter gerespecteerd En Denkt u dat, dat u dat mee gaat maken? Ja, ik blijf optimistisch. En uh, kijk, ik probeer het maximale te doen. Ik ontmoet heel veel mensen in Brussel uh, die dat ook willen. En ik denk, uh, we krijgen ook steeds meer Europarlementariërs... die ook allemaal verklaarden, willen meedoen. Ja. En, uh, dus u bent hoopvol ik blijf optimistisch. Heel veel succes bij uw werk. Graag Het is uh, tijd voor ons dichter bij de dag. Vrouwtje van de Ploeg, goeiemiddag. Goeiemiddag. Doe maar. Oudejaarsdag. De ene dobberen gewoon op de gracht. Doof voor het oorlogsgebied van knallen hier in de stad... Een brandweerman vorig jaar stond in een nieuwjaarsoorlog. Doofde een man in brand, pieptonen en bierflesjes om zijn oren. Weggaan gaan of aanspreken. De rook van oud opnieuw maakt iedereen anders. Waarschijnlijk is er regen vanavond en blijven we binnen. Op de achtergrond piept een printer, een champagneglas in 3D. Kapotte kopjes versmelten tot nieuwe. Binnenkort print een megaprinter en grachtenpand. De journaliste mocht, haar, mocht met haar neus op het nieuw staan. Latijns-Amerika en het verveelt haar nooit. Je gaat niet weg waar je van houdt, maar ze roleert. Haar oorlogsgebied is echt. De knallen daar zijn geen rotjes gegooid door pubers. Hier wordt een zanger met zomerheerts nachts herkend bij de benzinepomp. Gratis broodjes, gratis broodjes kroket. Zijn band is er klaar voor. Het liefdesverdriet ligt achter ze. Lekker leven, voor hetzelfde geld ben je morgen dood. Dankjewel, vrouwtje van de ploeg. Ik hoorde allerlei elementen uit de afgelopen anderhalf uur langskomen. <laughs> Dank dat je hebt geluisterd en er een gedicht van hebt gemaakt. We zetten het op onze website, daar is het later vandaag terug te luisteren. Dit is de dag.nu. Einde van uh, dit is de dag. Dank aan alle gasten. Zometeen uh, Villa VPRO met uh, Tessel. Tessel, wie hebben jullie te gast? Dag Thijs, goedemiddag. Huub Willems is mijn gast. Hij is rechter, oud vicepresident van het gerechtshof in Amsterdam. Hij is nog steeds plaatsvervangdraads hier bij de ondernemingskamer. Ik praat met hem onder meer over de positie van de rechter. Steeds vaker onderwerp van publiek debat. En de magistraten die treden ook zelf steeds meer naar buiten. Bijvoorbeeld een paar weken geleden om aandacht te vragen... voor de veel te hoge werkdruk, waardoor er fouten gemaakt worden. En we praten ook over de aanpak van financiële malversaties. Dat zo meteen na het nieuws. Dat wordt u nu eerst. Dat wordt gelezen door Gert Luc. Radio 1, het NOS-journaal. In Birma is voor het eerst in jaren nieuwjaar officieel en uitbundig gevierd. In Rangoon, de grootste stad van het land... telde tienduizenden mensen de laatste seconde van 2012 af. Onder de militaire junta waren nieuwjaarsfeesten en vuurwerk verboden. Royal Bank of Scotland schrapt in Nederland nog eens 500 banen. Dat is een van de gevolgen van de reorganisatie die in april werd aangekondigd. Toen Royal Bank of Scotland vijf jaar geleden een deel van ABN AMRO overnam... werkte er nog 3500 mensen bij de Nederlandse tak. Dat is de afgelopen jaren al teruggebracht naar 1500 werknemers... En daar komen volgend jaar dus nog eens 500 ontslagen bij. De gemeente Amsterdam houdt donderdagavond een bijeenkomst voor mensen die getuigen waren van de schietpartij zaterdag in de staatsliedenbuurt. Zo'n 900 adressen in en rond de Van Bosselaarstraat krijgen vandaag een uitnodiging. In de kogelregen kwamen twee mannen om het leven. De liquidatie hangt waarschijnlijk samen met een ruzie over drugs. Het zijn de hoofdpunten.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 Goedemiddag, hartelijk welkom bij de laatste uitzending van Villa VPRO in 2012. Ons panel Schuld en Boete kijkt straks terug op opmerkelijke juridische hoogstandjes en misstandjes van 2012. En werpt een voorzichtige blik vooruit op de Nederlandse rechtsstaat in 2013. Dat na vier uur. En tot dan praat ik met rechter Huub Willems. Hij was vice-president van het gerechtshof in Amsterdam... is nog steeds plaatsvervangend raadsheer bij de ondernemingskamer... en hij is ook nog eens een keertje buitengewoon hoogleraar... Corporate Litigation, verbonden aan de Universiteit van Groningen. Dag meneer Willems, hartelijk welkom. Dank u wel. En ook nog, zeggen we er ook maar bij, een trouwlid van datzelfde panel... schuld en boete. Laten we uh, het eerst eens hebben over de positie van de rechter. Die komt steeds meer uit die uh, spreekwoordelijke ivoren toren. Steeds meer in de picture, ook letterlijk. Camera's in de rechtszaal, hij is... Echt in het middelpunt van de belangstelling. En niet in de laatste plaats door een vrij opmerkelijke actie... van een aantal raadsheren uit Leeuwarden. Twee weken geleden nu. Die uh, uiten in een manifest hun zorg over de werkdruk. Dat niet meer, zeggen zij, de kwaliteit van wat wij doen... van de rechtspraak, maar de kwantiteit voorop staat zo erg zelfs. Zeggen zij dat er daardoor onverantwoorde keuzes gemaakt worden. Dat is nogal wat. Inmiddels ja. hebben meer dan 500 collega-rechters ja. dit manifest ondertekend. Uh, heeft u het binnengekregen en, en, en ondertekend? Nee, ik heb het... Nog binnengekregen, nog ondertekend. Um, heeft u ik u heb verbaast? daar wel het, uh, het nodige over gelezen. Het heeft mm -hmm. nee, niet echt verbaasd. Um, misschien een beetje de vorm waarin. Maar al heel hele lange tijd. bestaat vrij breed het gevoel binnen de rechterlijke macht. Uh, dat het alleen nog gaat over begrip als efficiëntie, cijfers, productie en budgetten. Mm -hmm. uh, en dat staat natuurlijk een beetje haaks, laat ik zeggen. op de natuur van de rechter. die er toch vooral op uit is om in individuele gevallen. Aandacht te besteden aan de zaak en recht te willen doen. En, daar, en, en niet gedreven te worden door andere motieven dan dat dat heel goed gaat. Dus u denkt dat het en, waar is wat zij zeggen? Uh, lastig, maar um, uh, ik heb de, uh, een beetje zitten nadenken... toen ik een programma uh, van uw collega's van... ik geloof de KRO, dat KRO zat te kijken voor televisie... over die piloten van Ryanair. Ja, die, die met weinig worden, brandstof... Met, uh, ja. Uh, uh, nou ja, um, en dan gaan ze dat anoniem vertellen. Uh, onder het motto, als we dat vooruitkomen, uitkomen, dan, dan uh, kost het onze baan. Dat kon ons niet permitteren. Dat is natuurlijk uh, heel bedenkelijk als dat waar is. Maar wat nog bedenkelijker is, dat het gebeurt. Ja. Uh, bij de rechtermacht uh, ja, speelt zo'n een beetje dezelfde discussie. Misschien zou je kunnen zeggen: vanuit het management wordt vooral gestreefd op, op, op, op productie. En de rechter die, die wil verantwoord beslissen. Ik vind het lastig om te zeggen, maar als een collega-rechter uh, in de krant laat opschrijven dat hij uh, niet verantwoord meer kan beslissen, dan is het buitengewoon ernstig. Ja. Dat mag je wel zeggen, want daarmee uh, zegt, trekt, trekt een rechter zijn eigen vonnissen. Ja, een beetje in twijfel. Ik hoor ook van heel veel collega's dat men er zo over denkt... Dat, er, dat men erg gedwongen wordt om een beetje oneigenlijk te opereren... aan de marge van wat men nog kan... Um, dat moet je als rechter dan maar gewoon niet accepteren. Ik zie ook wel een gezien een zekere verwijdering de laatste jaren... tussen wat het management is gaan heten en degenen die het, het werk doen. Dat was eerder al een proces dat bij het Openbaar Ministerie speelde. Toen waren er managers en zittingsboeren, zoals het heette. Langere geleden. Nou ja, dat, dat zijn toch ontwikkelingen die heel bedenkelijk zijn. Ook bij het Openbaar Ministerie tot problemen hebben geleid. En wij, wij moeten dat niet gaan krijgen. Ik heb alleen één kanttekening er toch bij voor mezelf. Ja. En dat ook in vergelijking met die piloten. Uh, die rechter kan natuurlijk wel tegen zichzelf en ook tegen de buitenwereld zeggen dat als hij dat echt vindt dat hij daartoe wordt, dat, dat hij dat gewoon niet doet, omdat hij in onafhankelijkheid zijn functie uitoefent. En als een rechter vindt bijvoorbeeld, dat is dan zo'n punt van discussie, dat het nodig is voor een goede beslissing om getuigen op te roepen, klaar te laten verschijnen. Hoe lang uh, het ook duurt? Hoe lang het ook duurt, dan moet hij dat gewoon doen. En dan negeren wat van de kant van het en daarover gezegd wordt. Alleen, dat praat misschien wat makkelijker als je wat ouder bent. Of wat en gewoon hier staat, zit. En hier <laughs> maar, zit. Maar ik, dat is namelijk tegen natuurlijk mezelf ook zeg, net... heb ik dat in mijn leven nooit anders gedaan, geloof ik. Gewoon te om, dat, de, de, de, de, om het maar onparlementair te zeggen, de kont tegen de gooien, en te gooien. Nee, zo ik... heb ik dat gewoon niet gevoeld. Ik heb altijd zelf gevonden dat ik, dat ik beslist hoe ik het moest doen. En mm -hmm. uh, niet laten ringeloren door, door cijfers. Maar, ik, maar er is wel een andere kant van dat verhaal. Moet je er dan tegelijkertijd wel bij vertellen. Um, dat heb ik ook al gezien. Ik heb ook twintig jaar lang een managementfunctie gehad in de rechtermarkt. Het is natuurlijk ook wel een organisatie die op enige manier natuurlijk toch enige sturing moet kunnen geven. Want het is ook niet aanvaardbaar. En ook dat heb ik meegemaakt. Dat een rechter gewoon niet bevalt van zijn vonnis Om de door eenvoudige reden dat je er niet aan toe komt of hoe dan ook. Nee natuurlijk. Uh, maar goed, er uh, moet een gulden middenweg maar, gevonden worden. Ja, maar het zeker. punt is dat er nu wel oneenig, maar, een beetje oneenigheid lijkt. Omdat de Raad voor de Rechtspraak deze harde kreet in eerste instantie een beetje afdeed als... ach, dit is gewoon onwil en angst voor de reorganisatie ja. die eraan komt... Ja. en we moeten dit niet zo nauw nemen. En ja. minister Opstelten was er als de kippen bij... om dat ook te zeggen als een zorgeloos zieltje. Ja. Van nou, het is fijn dat er nou over gediscussieerd wordt... maar het is geen punt van zorg. Ja, uh, mag ik zo zeggen, ik las in de NRC... Uh, dat een Amsterdamse rechter erg, uh, zich erg gestoord heeft... aan de uitspraak van de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. En dat begrijp ik. Hm. Er is weinig affiniteit van die kant. Tenminste, het, het wordt weinig gevoeld dat de affiniteit is voor je eigen club. Uh, mag ik eens een ander voorbeeldje noemen? Uh, er is wat discussie ontstaan over de deelname van een hoogleraar belastingrecht in Breda. Een fiscale aangelegenheid die een wetenschappelijke opvatting had. En er is een beslissing genomen door de Rijkmond Breda... waar zij als plaatsvervangend rechter aan deelnam... En die was conform die opvatting. Daar is wat stennis over geweest. Nou, daar kun je best over discussiëren. Hè? Maar eh, wat mij dan toch al onmiddellijk opviel. dat van de kant van de, rechtspraak, van de Raad van de Rechtspraak. Hè, meteen. ja, laat ik zeggen. min of meer de kritiek werd onderschreven. In plaats van dat van die kant. nou een beetje misschien wel wat steun zou komen. voor dit optreden. Want dat is heel goed te rechtvaardigen. En ik vond er nog iets van. Het is ook een zeker dedijn voor de twee andere collega's... Die, die dan blijkbaar niet meedoen of niets te vertellen hebben. Dus uh, dat is een, ik vond die reactie ook... dat was ook mijn primaire reactie... Uh, als jouw clubje zo reageert op dingen die gebeuren... en jou eigenlijk meteen als, als rechter... Uh, te horen dat je dat niet goed hebt gedaan... Uh, dan, heb je weinig, uh, dan voel je je toch eigenlijk in de steek gelaten in dat perspectief. En dat gevoel is zeer breed in de rechtgemaaktkoppigenaard aanwezig. Ja, en, en dat, dat is dus de, de Raad aan. voor de Rechtspraak, zou je dan zeggen... die in plaats van, van staan voor de, voor de beroepsgroep... iets meer de oren laat hangen naar wat dan? Naar Politiek Den Haag? Ja, ook. Maar um, in het algemeen, um, je krijgt, je wordt voortdurend geconfronteerd met dingen waarvan het ook menig van vindt. Wat doet er dat nou allemaal toe? Dat is ook een groepering die buitengewoon snel gegroeid is, die heel veel geld kost. Um, ik geloof dat 200 mensen werken tussen. Uh, en, en op de werkvloer zelf uh, kost alles moeite. Ik, ik merk het ook, we hoorden het ook. Er wordt alles maar bezuinigd, alles maar bezuinigd. En dat is hetzelfde wat je ook in het bedrijfsleven wel tegenkomt. Uh, als je steeds maar knijpt in de, laat ik zeggen, op de plaatsen waar het gedaan moet worden. Mm -hmm. Uh, en vanuit die plaats uh, wordt van de andere kant gezien... dat laat ik zeggen, de managers uh, betrekkelijk onbeperkt hun gang blijven gaan. Dat, dat op den duur gaat dat breken. Hmm. En dat gevoel is wel een beetje aanwezig. En ik, dat, ik heb er persoonlijk geen last van, maak u zich geen zorgen. Maar uh, je ziet, ik zie dat breed omheen. de en ik begrijp dat ook. Oké, okay, dat is een frictie tussen uh, uh, de nee, dus managementlaag en de mensen in het veld. Maar het en heeft daar... een beetje te, te maken met de manier waarop wij over de dingen nadenken... Um, uh, mag ik het toch een klein voorbeeldje noemen? Uh, ik begrijp ook binnen de rechtspraak moet je voorzichtig zijn en zuinig zijn met geld. Je moet efficiënt willen werken. Um, ik had eens een keer een, een dictafoon nodig. Die kreeg ik niet, want er was geen geld voor. En toen de president op bezoek, Harry van der Haak... en nou ja, ik heb hem een beetje uitgelegd hoe verstandig het zou zijn... dat ik dat ding wel kreeg in plaats van secretares alle dingen te laten doen... in de dag daar had ik het. Mm -hmm. Ook als ik het niet had gekregen, maar... Uh, uh, uh, uh, maar wat wilt u daarmee zeggen, als je gewoon met elkaar doen, over dingen hij praat? Toen hij was een president, van wie ik het gevoel had dat hij om zijn mensen gaf. En daar um, ontbreekt het een beetje en aan, daar heeft u ontbreekt het idee? Daar heeft iedereen het gevoel, uh, het is een, een, een buitenstaande autoriteit... die ons in bepaalde richting wil, wil dringen. En dat is een verkeerde manier van doen. Uh, dat is in de medische wereld is dat gebeurd, in de ziekenhuiswereld... Die, dat uit elkaar gaan van mm -hmm. het idee over hoe het men technisch moet uh, en de relatie met hoe het op de vloer gebeurt. En dat is niet altijd de onwil of, laat ik zeggen, uh, doen bewust dingen verkeerd willen doen. Maar dat zijn dan ontwikkelingen die hun gang gaan en die hun gang zo dadelijk Nou, U ziet gaan het dus wel degelijk en dat dat een punt van zorg is. maar is zeker een punt van ja, zorg, ja. Oké, okay. ja. nou, laten we dan hopen dat dat volgend jaar ook zo wordt opgepakt en dat daar wat aan gebeurt. Nog eventjes terug naar uh, de druk op de rechters. Um, er wordt van de rechters ook uh, steeds meer gevraagd. Ze hebben ook ja. steeds complexere zaken, noem maar op. Ja. Maar dat niet alleen. Uw collega, uh, Frans Baudouin, die, die is onder andere de rechter geweest... in de Zedenzaak, daar ja. kunnen mensen hem van kennen. De zaak tegen Robert M. Ja, in een afscheidsinterview zegt hij dat hij constateert... dat onder, vooral onder, onder uh, opstelten en teven... Uh, het strafrecht meer en meer uh, wordt ingezet... om de samenleving te reguleren, de maakbare samenleving ja. te maken... Um, Deelt u die mening? Ja, dat proces is al heel lang in de gang. Ik dat heb is niet er zelfs alleen onder eens, Ik heb dat genoemd, de gouvernementalisering van het recht. Er is toch een soort klassieke notie van het recht... dat is uh, uh, het verschijnsel dat ons allemaal beschermt. Uh, recht is voor bescherming van mensen, voor burgers. Dat gaat over mensenrechten, het gaat over je afspraken kunnen nagekomen zien. Uh, en als je dat niet vrijwillig doet, dan is er iemand die daarvoor zorgt. Uh, de, uh, het verschijnsel van mensenrechten en grondrechten stond in het teken van... de overheid heeft een beperkte speelruimte tegen de vrijheid van het individu. En je ziet nou steeds meer dat het recht inderdaad instrumenteel wordt ingezet. Dat is zonder twijfel het geval. Maar da en dat bedoelt u te zeggen als, uh, als een instrument van de overheid tegen de burger? Om, over, ja, om overheidsdoeleinden, humanitaire doeleinden te realiseren. Vooral in de structuur van het recht. Ik heb, uh, van, laat ik zeggen, van het strafrecht naar het bestuursrecht bijvoorbeeld. Het is ooit begonnen in het hele kleine. Ik was nog, geloof ik, student, of niet, uh, niet heel lang daarna, toen uh, de discussie bestond. De eerste, de zogenaamde Lex Mulder, verkeersovertredingen. Mm -hmm. uh, Iedere student ging altijd meteen naar de kantonrechter. Want je kon procederen. Dat was de eerste oefening als je een boet had gekregen van een agent. Uh, daar werd gezegd: ja, maar dat is heel inefficiënt. Dat kost veel rechtelijke machten. geld en tijd. Uh, en de overtreding is zodanig relatief onbelangrijk. dat je daar geen zware procedure. uit een no van rechtsbescherming. op moet loslaten. Dat is, het is aanvaardbaar dat we dat bestuurstechnisch afdoen. Dat wil zeggen. Je krijgt van het Centraal justitieel en Kassenbureau een beschikking. En dan kun je eventueel in een bestuursgang gaan. Maar die is gewoon niet te doen. Dus in, in wezen laat ik zeggen, geeft dat weinig ruimte om je te verzetten. Ik heb het één keer mogen meemaken in, in de eigen omgeving. Dat ik dacht, nou, waarschijnlijk klopt dit niet. Maar je krijgt het niet voor elkaar om dat tot het Hof Leeuwarden... want dat gaat er een in laatste instantie over, dat uitgevoerd te krijgen. Want als je niet barst van het geld, is die gang niet te gaan. Dat is in wezen afnemen van een beetje rechtsbescherming. Maar je kunt zeggen... In de belangenafweging, hè, mm -hmm. ook recht kost geld, je mag, je mag best nadenken over de vraag of het misschien een beetje minder kan, is dat een aanvaardbaar verschijnsel? Ik weet nog dat er destijds grote discussies is geweest over de vraag of dat al of niet presidentwerking zou hebben. Dat is altijd een discussie. Je begint ergens. Dat, en dat is in het recht ernaar. altijd. Precies. Niet alleen in het recht, dat is overal zo. Maar dat, is, dat gaat maar door en dat gaat maar door en dat gaat maar door. En, voor, en het is uh, heel veel is terechtgekomen in allerlei wetgevingen, in de vorm van verbestuurlijking, met bijna geen toegang meer tot de recht... Ja, Achteraf, mm -hmm. nadat je betaald hebt enzovoort. Dat gaat dus ook zelfs zover... En daar kun je wat van vinden. En is dus de ene zegt, ja, de rechters hebben lastige zaken... wat het Openbaar Ministerie doet in een heleboel... maar ik vind dat juist dat niet had gemogen. Want, u, da, u zegt nu, uh, even ter verduidelijking... het Openbaar Ministerie, simpele zaken... Nou, worden simpele al af, zaken, of simpeler uh, zaken worden afgedaan... wat nee. men simpele zaken noemt... Nee. door het OM. Dus de complexe zaken komen alleen nog maar... op de nee, bordje dat van niet. de rechter. Wat ik bedoel is, dat die ontwikkeling... Is, die begonnen is met parkeerboetes... Ja? die niet meer naar de kantonrechten konden... als je er zin in had, die moet je gewoon betalen. En daarna na, kun je naar Leeuwen... dan moet je ja. eerst alles betaald hebben dan mag je dan bij de hoogste rechter wat dat betreft terecht. Maar dat heeft zich maar alsmaar doorgezet in allerlei wetgevingen, waarin uh, alle sancties worden geformuleerd in termen van bestuursrechtelijke boetes. Dat, en uh, dus dat is laat ik zeggen, aan de kant zetten van de toegang tot de rechter. Ja. de uh, uh, Oliveira en ook leer in Amsterdam, die heeft dat wel eens in, al lang geleden in juristenblad genoemd, de marginalisering van de rechterlijke macht. En dat proces gaat steeds maar door. De toegang tot de rechter is essentieel voor een rechtsstaat. Uh, niet alleen dat de overheid zich aan de dingen houdt, maar ook dat iedereen die wat heeft naar de rechterkant, um, dat hoort er gewoon bij. Dat wordt steeds minder en dat is zelfs gebeurd op het terrein waar je over kunt afvragen of het niet een strijd met de grondwet is, namelijk de, de strafbevoegdheid van het Openbaar Ministerie. Ik heb daar in... U zegt of dat niet in strijd is met de grondwet? Ja, zelfs? het opleggen van straf is dan de rechter macht voorbehouden en niet aan het Openbaar Ministerie, maar dat is dus wel gebeurd en dan wordt dat dan, dan wordt dat theoretisch dan wel, uh, laat ik zeggen, verklaard of, of uh, goed gepraat hoe je het zien wil door de mededeling. Ja, je kunt altijd nog naar de rechter mm -hmm. als je. Je het niet erbij neer wil leggen. Maar het, is, het, het wordt je wel zodanig lastig gemaakt. dat de vraag is. wat houdt dat in feite dan nog in dat je naar de rechter kunt? Oké, okay, dus het is en, wat u zegt over die maakbaarheid. En het, van, en het en gaat het het... ook in dat soort gevallen. overigens om, om het merendeel. of van de zware ernstige delicten. Dus, niet om, om bagatellzaak. Dus alleen. inderdaad, het strafrecht steeds meer. of dat het steeds meer. De, de rechter wordt ingezet om de samenleving te reguleren. Het strafrecht. Daar, daar is dit een onderdeel van. Maar bijvoorbeeld ook. wat meneer Baudouin bedoelde. is. Um, dat er gezegd wordt, nu bijvoorbeeld de aanleiding van die ellendige affaire met, die, met de grensrechter die, die doodgeschopt mm -hmm. is, wordt er onmiddellijk gezegd vanaf nu, uh, uh, om te voorkomen dat dit nog gebeurt, gaan we drie keer zo hoog straffen als zich zoiets voordoet. Ja. Dat is onder andere wat hij, wat hij ook bedoelde, dat hij zegt, ja. met een bepaald gemak wordt er vanuit Den Haag gezegd, oh, dit is zo vreselijk wat er gebeurd is, we, we, we zorgen dat er, dat er strenger gestraft wordt, dat de strafmaat ja. omhoog gaat, ja. dan wordt de wereld als vanzelf veel beter. Ja, dat is een absolute illusie. Ik ben niet van mening dat je zacht moet straffen als er ernstige dingen gebeuren of zo. Nee, nee, dat begrijp uh, ik. Dit is ik. een buitengewoon ernstige gelegenheid. Um, maar dan daar de, de, de wat Pavlov reactie op in deze abstracte zin over praten. Ik blijf het zeggen, dit is een bekend verschijnsel in het meest harde klimaat in de Verenigde Staten van Amerika is het misdaad het cijfer het hoogst. Het, um, ik, ben degene, ja, ik ben dan een beetje wetenschapper maar op een wat ander terrein. Maar ik ben dus geen wetenschapper in dat opzicht. Maar ik, ik kan toch tot geen andere conclusie komen dan voor mezelf dat alle mensen die er verstandig over hebben nagedacht hebben gezegd, die relatie ligt er niet zo. Mm -hmm. Je kunt de, de, de, dezelfde gedachte, als je heel hard en fors erop ingaat, dan, dan genereert dat alleen maar meer criminaliteit. En misschien als ik mag refereren aan een interessante uh, discussie die ik zondag weet op buitenvlag tussen Van der Laan de burgemeester, man Korsjus uh, en um, nou, Van der Laan die had zo'nzelfde opvatting erover. Uh, alleen maar vanuit dit soort abstracties praten heeft geen zin. Je moet op enige manier terug naar, naar, of, laat ik zeggen, naar een samenleving waar iedereen laat ik zeggen, van huis uit leert om zich op een bepaald meer fatsoenlijk te gedragen. Mm -hmm. um, en, uh, maar dat, dat daar is ook een illusie, Je moet investeren in opvoeding, in onderwijs, in gezin... in, in school, in kerk, en whatever. In dat heeft en Dat veel waarden. meer zin dan nog eens een keer heel hard roepen dat het allemaal minder slecht wordt... als je drie keer hard straft want Dat is gewoon niet mm. zo. Daarmee maar dat ik is wel dus het niet... klimaat nu, hè, een beetje. Ja, dat... Die empathie of dat, of, dat je, of, of dat zeggen van... het heeft ja. niet zoveel zin om harder te straffen. Het heeft zin om preventief ervoor te zorgen... dat men, dat men dit niet ja. meer doet. Nou ja, die discussie heb ik ah, ja. ook hier eerder aan de orde gehad. En ik heb dat altijd gevonden. Uh, ik, ik ben niet van de zachte kant... in de zin dat als iemand iets heeft gedaan... waar hij op aangesproken kan worden... dat je dat dan soft zou moeten doen. Integendeel, ik klopt dat ik in Amsterdam de naam had... om juist niet zo heel soft Soft te zijn. Maar ik, ik vind wel dat, um, dat we van dit soort reacties af moeten, want het, is, het blijkt iedere keer opnieuw dat werkt gewoon niet werkt. En nee. en, en de alleen fout zit hem dan, heeft, zegt u, dat, ze, dat men denkt dat dat preventief werkt. en Dat, dat, dat, is, niet nee, het geval. dat is niet zo. Nee, dat is niet zo. Een hele enkele daar gelaten. Um, um, m, m, m, mensen worden niet afgehouden van de daden die ze doen, doordat ze aan het, in hun hoofd hebben dat is artikel 300 en zoveel en er staat zoveel jaar op en Laat daarom we, zal ik het nu maar niet doen. Laten we het de laatste uh, paar minuten uh, dan eventjes hebben over uh, financieel-economische delicten. Uh, als het uh, over het harder aanpakken... als het aan dit kabinet ligt... Uh, um, komen ook witte niet meer weg... met, met een simpele boete. Uh, de gevangenisstraffen voor witwassen bijvoorbeeld worden verhoogd. En frauderende bedrijven die krijgen een geldboete... van maximaal 10% van de jaaromzet. Wat je je daarbij voor moet stellen. Uh, het kabinet wil ook zo... Uh, dat het voldoende afschrikwekkend wordt... Om, om, om nog financiële malversaties te plegen... of uh, valsheid in geschriften te plegen... om niet eerlijk je bedrijf te voeren. Denkt u dat dat helpt? Dat dit soort, dit soort straffen? Um, um, er zijn wel gedachten um, dat um, de kosten van overtreden van bepaalde voorschriften... dan in het ordeningsrecht, in het ondernemingsrecht... Um, en, en straffen zodanig laag zijn dat het loont om je er niet aan te houden. En dat mm -hmm. moet je natuurlijk niet hebben. Um, maar ook daar is toch weer... Het, het, uh, uh, en ik ben er ook niet op tegen dat als inderdaad, laat ik zeggen, bedrijven... Frauderen, maar overigens uh, gaat het dan inderdaad om. Fraude, dan gaat het om strafzaken, hè? Uh, dat dan daar hard op wordt ingegrepen. Mm -hmm. Laatst heeft er bij de Ondernemerskamer een interessante zaak gespeeld waarin. U bent daar uh, nog een keer plaatsvervangend raadshoofd. Ja, maar aan die zaak heb ik niet meegedaan. Mm -hmm. Maar ik heb dus dat ook gelezen. Dat inderdaad, laat ik zeggen, een hele tijd lang, ja, uh, ik kan niet anders zeggen, dan, dan over de grens heen door het bestuur werd omgegaan met de decenten van de consumenten. Mm -hmm. uh, en dan worden de boetes opgelegd door de NMA. Dat is de, uh, de Ja, En, en dan, dan is dat daar wel gebeurd. Dat alles moet worden terugbetaald. Maar als dat inderdaad niet gebeurt, dan doe je dat. Dan kom dan je in een calculatiesfeer. Als het over geld gaat, kun je dat een beetje voorstellen. Dat je mm -hmm. gaat calculeren. Maar ook daar geldt toch ook van uh, nog steeds hetzelfde verhaal. Ook alle dis discussies die je hebt in ondernemingen en vennootschappen, uh, zoals Vestia, uh, Klas. Dat is de woningcorporatie. De woningcorporatie, SNS, reaal de bank die uh, het, het uh, de financiering van het ongoedtak van ABN Amro heeft overgenomen van de oude bank Nederlandse gemeente... Uh, ja, hoe dan met dingen om wordt gegaan. Op dan, dan, als ik dat dan lees, dan denk ik... Ja, als het klopt, en het wordt ontkend dat het klopt... hoor maar goed, als het dan klopt... dan denk ik, ja, het spreekt toch gewoon voor zich dat je dat niet doet. Daar heb je toch geen sanctie voor nodig. Als het waar is dat je... Ik zei, heeft uh, u, dat, u dat vaak als u zaken heeft bij die ondernemingskamer? Dat zijn nogmaals voor de duidelijkheid geen strafzaken. Nee. Dat zijn, uh, Bent u dan vaak verbaasd dat je denkt: waarom doet een bedrijf dit? Hè? Wat, wat komt u tegen? Kijk, u heeft ooit uitspraak gedaan in een grote zaak, het ABN Amro. Ja, maar dat is toch van een wat andere orde. Hoor. Dat, nou ja, um. het gaat toch om, om, om een vreemde manier van bedrijfsvoering. Nou, dat kun je niet zeggen. Nee, nee dat kun je niet zeggen. De, um, Abn Amro had wat problemen. Dat ging de laatste jaren wat slecht. En uh, ja, dan zit je als bestuur en toezichthouders ervoor om te zorgen dat je daar een oplossing voor bedenkt. En daar waren er twee opvattingen over: die van Abn Amro en die van een aantal aandeelhouders, vooral mm -hmm. de buitenlandse aandeelhouders. En dan komen de aandeelhouders bij de Ondernemingskamer om dan nou, een dat zaak is daar aan toe te gebeurt, spannen. Maar uh, dat is, laat ik zeggen, dat is uh, geen kwestie geweest van, van bedrijfsfraude. want dat was het onderwerp we even noemden. Nee, dat is een verschil van inzicht over de vraag uh, hoe moet je zorgen dat je strategie voor de toekomst anders en beter wordt. Mm -hmm. Dat was een een groot verschil van op, opvatting. Dat ging over de relatief simpele vraag: het ging over heel veel geld hoor, maar over de relatief simpele vraag wie daar nou over ging het bestuur alleen of ook met de aandeelhouders. Nou, dat was wat vervorming tussen Hoge Raad en de ondernemerskamer. Maar dat is een, een strategiediscussie. Ja, dat heeft uh, niks te maken met nee. fraude nee, nee, of, met, nee, uh, nee, of met nee. witwassen. Nee. nee, als je nou fraude... En in dat verband, hadden we het straks leven over voor de Aarholdzaak... Aarhold niet zelf, maar in Amerika werd gefordeerd... doordat leverancierskortingen werden gegeven op een manier die, die niet duidelijk was. Dat was inderdaad gewoon leveranciersfraude, geen ja. twijfel aan. Dat heeft geleid tot een procedure in Nederland, omdat hier nou eenmaal de honing zit... Uh, maar op dat niveau was dat absoluut geen kwestie van fraude of niet. Dat is een kwestie van nou, als je een overname doet. Hè, je, dat gebeurt tegenwoordig vaak. Er wordt een, neem de SNS-reaal, die hebben iets overgenomen. Nou, en achteraf valt dat dan tegen. Had je dat niet moeten voorkomen, had je het niet meer moeten verdiepen, had je niet meer greep op moeten hebben. Maar dan is het een vraag van. Maar dat is niet je, een strafbaar feit. Nee, absoluut niet. Nee. Dat is misschien gewoon. Nee, nee, in Amerika is het een strafbaar feit als daar gevoordeerd wordt. Althans, maar als, als je Nederlanders... niet kan aantonen dat ze het bewust hebben gedaan. Dat kan gewoon dommigheid zijn. Oh, dat is iets Nee, Als je bijvoorbeeld. Er zijn je ook jarig in de procedures gevoerd uh, in de aanroepzaken. Min of meer over diezelfde aangelegenheid of eigenlijk niet helemaal, maar uh, de aandzaak... ja, daar zijn ook strafprocedures uit het woord van de hoeven, strafrechtelijk veroordeeld. Ja, de maar, van de avond. Uh, uh, zeker. Uh, Meneer Willems, ik ga u uh, onderbreken. Blijft u zitten, uh, zo meteen meedoen met ons juridisch panel. Maar wij gaan nu even luisteren naar aflevering 14 van Geluid Loopt. Een satirisch radioverhaal over de perikeloop... de redactie van het fictieve radioprogramma Focus. En vandaag maakt de redactie zich op... voor de allerlaatste uitzending van het jaar. Tijd om terug te kijken op wat goed en wat fout ging.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 En Chris, verantwoordelijk voor de reportages. Is er nog iets gedaan met mijn BBC-idee? Seizoen 2, aflevering 14. Lijstjes en oliebollen. Een twaalf uur kreest, ja. een vier een feest feest van heb ik vier van een vriend een van Mickey. Feest. Goed. Nee, jongens, dit jongens ja. mooi even concert. centraal. Er is een heel mooi concert. Even centraal. Laatste uitzending van het jaar. Going out with a bang. Is dat een woordspeling in verband met... het? Oh ja, vuurwerk... ik heb een vuurwerkpakket voor na de uitzending. Dragon Bizarre. Keboom. De jaarlijstjes. Wat ging er goed, wat ging er fout? Wat zijn de wensen? Oh ja, de lijstjes. Pak ah, mij de maar de meteen even bij. heb ik wat aantekeningen. Wat kan beter? Presentatie. Oh. Samenstelling. Uh, gasten. De Twitter. <coughs> Voorbereiding gasten. Muziekkeuze. Nou, wat gaat goed? Uh, lekkere koffie. En. Uh, thee. Lekkere thee. Waarom is er eigenlijk geen koffie? Is bram, bram is in de pantry. Oliebollen aan het bak. In de pantry? Is dat, Ops, oh. dat is het keukentje? Op zo'n kleine wagermoutplaatje. Apparently. Nou, als ik nog even iets mag zeggen voordat ik het woord doorgeef. Oh, mijn wensen. Hier staan ze. Een man en een kind. Oh, wacht even. Hier. Eh... Um, we moeten er in 2013 echt naar streven, jongens, om trending topic op de Twitter te worden. Hè? Dat soort dingen. We moeten ons sowieso veel meer aantrekken van de reacties op de Twitter. Reacties ja. zoals? Nou, Henk van Hoorn, die noemde ons programma. Een briefje bij... Een uiterst amateuristische en pijnlijke onderbreking van een nieuwsstroom. Henk van Horen, wie is dat? Dat is een gepensioneerde uh, radiogrootheid. Uh, maar toch een stem uit het veld. Pijnlijke onderbreking? We zijn toch geen hoorspel of zo? Een hoorspel? Bestaat dat nog? Dat is toch met grindpaden en dichtslaande deuren? Nou, gelukkig zijn we geen hoorspel, Henk. Want dan was het gezeik helemaal niet van de lucht geweest, natuurlijk. Sheriff, ik heb een levenloos lichaam gevonden. <lacht> Haha, Sharon heeft misschien iemand eerst even een beetje water voor mijn paard? Nou, ver, oh, nee, nee. tot zover de hoorspelkern Chris. Heb jij nog een lijstje? Uh, nou, ik vind eigenlijk dat ook alles wat beter kan, behalve de koffie. Ja. En wacht, ik zou een serie reportages maken. Ik pak er even een briefje bij. Een serie reportages over de restanten van de Nederlandse cultuur over de hele wereld. Een soort Jellebrand Kostius meets. Iemand anders. Oh, Geert Geer, nee, Mak oh, heeft stof. het omroepgeld opgesnoept hoor. Dus wij komen niet verder dan Baarle Nassau komend jaar. Of iets met BN'ers. Maar dan dat je ze van een hele andere kant weer kennen. Oh ja, nee, dat, dat klinkt goed. Dat gaan we uit. Liesbeth, Henk. Uh, ik heb een lijstje van Ideas in Sound meegenomen. Oh, is dat weer uh, Henk Groeshoff en Mickey Vermaas Ideas in Sound? Ja, we zijn inderdaad weer gefuseerd. Alweer? Dat is bijzonder. Steve Jobs? Ook dood? Is ook bij Apple teruggekomen. Maar goed. Ideas in Sound. Aantal pitches. 37, aantal toekenningen, 0. En Henk, wat moeten we daarmee? Uh, Mickey had er een nieuw verhaal bij. Nou, en dat heb je al gehoord. Ja, dat is zo. Heb jij nog wensen voor het nieuwe jaar? Ja, heel veel. Heel goed. Nou, dan gaan wij even verder. Eliane. Ja, ja. <coughs> Op mijn lijstje staat... Wacht, ik pak het er even bij... Waarom hebben wij al zeven jaar op de laatste dag van het jaar een wensenlijstje... zonder dat er ook maar een grijntje verandert? We zitten op de Twitter. We zijn een radioprogramma. Lisbeth. We moeten radio maken. En niet de hele dag heigerig kijken wat al onze collega's van al onze andere collega's vinden. Twitter is een schoolplein waar iedereen zijn best doet om erbij te horen. En twitteraars zijn kinderen die in een supermarkt op de grond gaan liggen huilen. En die neem ik niet serieus. En nu we toch bezig ja. zijn, de sportzomer op radio 1. E. Jezus, de stad. Komt uit de pantry. Bram. Ik ga het alarm afzetten. Bram, Bram City. Hier, hier, hier, hier. Oh, ja. Bram, wat is er gebeurd? Bram, gaat het? het? Het, het was een recept van mijn moeder. Jezus, Bram, het lijkt wel een molentofcocktail. Mijn moeder heeft wel in het verzet gezeten en ze was bevriend met het meisje met de blauwe fiets. Is dat niet het meisje met het rode haar, Bram? Nee, nee, nee. nee. Het was Kobi met de blauwe fiets. En ze zaten samen op tennis. Zegt het je wat? Backhand Kobi uit de Tasselastraat? Bram. Oh, die kon tennissen. En ze was niet alleen Backhand Kobi uit de Tasselastraat... maar ook Voorhand Kobi uit de Tasselastraat. En ze kon alles met de racket, alles. Bram. En haar vader, hè? Ja, haar vader, die had een oliebollenkraam op de schenkelkamer. Nou zijn we er. Ah, oh, shit, mijn vuurwerkpakket. Fuck. Jongens, jongens. We zijn trending topic in Hilversum. Hekje ontploffie. En woensdag is de volgende aflevering gewoon geluidloopt... en dan wordt er een webcam in de studio geplaatst. Daarom staat er vanaf volgende week een webcam in de studio. Een, een webcam.